Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Eindhoven wordt gezocht in een bijna 30 jaar oude vermissingszaak. Er wordt gezocht naar Tanja Groen die sinds 1993 wordt vermist. Ze was toen 18, woonde op Kamers in Maastricht en werd er voor het laatst gezien op een feestje in die stad. Nu wordt er gezocht op de Strabregse Heide bij Eindhoven... Volgens de politie gebeurt dat vanwege nieuwe informatie van getuigen. Een vaccinatieteam met prikken tegen polio is beschoten in Afghanistan. Vier mensen zijn gedood en drie anderen raakten gewond. Wie erachter zit is niet duidelijk. Maar correspondent Alette André heeft wel een vermoeden. Het gebeurde namelijk in het oosten van Afghanistan. Dat is wel waar uh, IS relatief sterk is. En uh, IS heeft eind maart ook nog een dodelijke aanslag op vaccinatiemedewerkers uh, geclaimd. Maar ook de Taliban hebben wel eens aanslag gepleegd op vaccinatieteams. De enige honden die vanochtend werden uitgelaten in Park Sonsbeek in Arnhem waren politiehonden. Agenten hielden alle uitgangen in de gaten omdat ze op zoek waren naar een verdachte die mogelijk gewapend was. Agenten droegen kogelwerende de vesten en er werden dus ook honden ingezet. Eén man is opgepakt en naar twee anderen wordt nog gezocht. En Marokko gaat vandaag weer open voor reizigers uit het buitenland. Veel mensen willen hun familie daar weer opzoeken, dus toen het nieuws bekend werd schoten de ticketprijzen voor vliegtuigen omhoog. En daar besloot de Marokkaanse koning wat aan te doen, zegt ...correspondent Samira Jadir. Afgelopen zondag heeft hij instructies gegeven dat de prijzen flink omlaag moeten. En de Marokkaanse vliegmaatschappij Royal Air Marok heeft toen dat ook gedaan. De prijzen zijn flink verlaagd. Dus in plaats van 4000 euro betaalt een gezin van vier mensen nu ongeveer 500 euro. Nederlandse reisadvies voor Marokko is nog wel oranje. Het betekent dat je bij terugkeer hier in quarantaine moet. Het weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon door 20 tot 26 graden. Morgen is het zonnig en flink warm, plaatselijk 31 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Eén file in Noord-Holland. Je hebt 5 minuten vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de knooppunten Vels en Raasdorp rijdt het langzaam over 6 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Security, even after plastic surgery. So go on and squeal to the FBI. We can make a deal, make it worth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 Life, I glorify a gold age that never rust His memory, a friend that I can trust. Singing, Oh my god, it's in my sights. The interstate states a paradise with the windows down. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de Strabrechtse Heide in de buurt van Eindhoven wordt gezocht naar Tanja Groen. De 18-jarige studenten verdwenen in 1993 op weg naar huis van een feestje in Maastricht. In Afghanistan zijn vier leden van een polio-vaccinatieteam doodgeschoten. Zeker drie teamleden raakten gewond. Aanvallen op polio-vaccinatieteams komen geregeld voor in Afghanistan en in Pakistan. De aanvallers beweren dat het vaccineren onderdeel is van westerse samenzweringscampagnes. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken begin volgende maand Duitsland. Het eerste staatsbezoek sinds het begin van de coronacrisis. Het bezoek stond al voor vorig jaar gepland, maar werd toen afgeblazen. Het weer vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 20 graden op de Wadden en mogelijk 27 in het zuiden. VL It's a different world Go on, I'll find the girl. Come on, come on, let's dance for me. Despite the heat, it'll be alright baby, don't you know it's a pain Go on, go find come on, come on, dance on me It's about the heat, it will be alright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 ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Mm, alle komen vorbei, ik brauch niet rauszugehen. uit te gaan. Ik heb een vrouw gezicht. is Ik zoek land met unbekannten Straßen.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 Normaal doe ik dit niet zo snel Ik hoop dat jij niemand wat vertelt Ik wil real things in mijn life Ik koos je, vertel me hoe maak je mijn hart open Ben je van mij dan en ik van jou Wat ik voel zie je in mijn ogen Draai om en brengen weg one time Laat me zien dat je slecht kan zijn je al de hele week online 6.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Hits. 1, que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 And when she passes, he smiles.